TV-presentatrice, communicatieadviseur. Een boed boeddhistische op NLP-technieken geschoolde coach. Ja, ja. En de ja, trainer public speaker. Dagvoorzitter en ze geeft regelmatig lezingen. Een hele lijst, Mabel. Leuk hè? Alles doen wat je zelf ook leuk vindt. Ja, dat is. En ik geef meditatieles. Ja, ik geef meditatieles. tarotduidingen. Ook dat, ja. Ik bedoel, we kunnen <laughs> nog een kwartiertje doorgaan. Hè? Ja, je masseert ook. <laughs> ja, dat ook met ja. Hotstones. Alleen vrouwen. Alleen vrouwen, oh, jammer. Ze publiceerde 13 boeken over zelfontwikkeling en public speaking voor het bedrijfsleven. Ze won in maart 2011 de eerste Phenomenal. Moeilijk woord, Phenomenal. het ja! woord? woord feminist zit erin, Ja, Ja, nou, dat betekent wel anders. Fem. Voor haar schrijf- en coachingswerk. Het is haar persoonlijke missie anderen te helpen herinneren aan hun innerlijke kracht en liefde.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 walk together on a new path again goodbye tears crying no more crying I'm able now to think about tomorrow To walk together on a new path again goodbye tears crying no more crying I'm able now to think about Ja. Wow. Welkom luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Mabel van Dunne. En zij is schrijfster, journaliste, TV-presentatrice, communicatieadviseur, coach, dagvoorzitter en ze geeft regelmatig lezingen. Blijf je dat de hele avond doen? Ja. ja. En dan zegt hij de volgende is keer. Het uur wel snel hij, om? Zegt hij Mabel van ben, Dunne. Ja, dat vind ik ook leuk. Ja. Dat, dat vind ik ook wel gezellig.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 Absoluut. Dat zeggen we ook niet hardop, maar dat is wel zo. Zo, uh, ja. zo komen we alles een beetje vegen op één grote hoop uh, vanavond. Het lijkt mij helemaal niet uit. Nodig nebel en je hebt alles, alles ja. gehad. Noodic maar meubel. ik had toch al zoiets met wat je allemaal doet. We gaan het over veel meer hebben dan ja. alleen sekboedisme. boeddhisme Dat had ik al bedacht. En het is prima als het zo gaat. Als je maar niet steeds die hele cv op gaat lezen, dan ga ik naar huis. Oké. Okay. Nou, moet je straks maar even aangeven wat ik nog uh, mag vertellen zo. En gewoon mijn naam of zo? Oké. Okay. <laughs>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 Bovenaards. Dat bedoelde ik ook. Bovenaard, vind ik. Het is het. heel zacht. Ja. Heel bijzonder. Nou, kondig hem aan. Het is jou, ja. jouw nummer. Nou, uh, mijn nummer is uh, van uh, Satie en, uh, Pretty Wings. Oh, is het niet Erik Satie? Nee. Oh, dan zit ik op een verkeerd been. Mag Maak het uit. Dan Pretty Wings we... met Smooth Jazz All Stars. Ja, dan gaan we straks naar Satie Dan gaan we zo meteen naar Satie, Heb ik het verhaalt, joh. Ja. <laughs> Sorry hoor. Ben je daar iets oh, over ja. te zeggen nog? Um, ja, ik wilde wel iets over zeggen. Ehm. Um, um,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 ja, laat we zeggen, echte liefde laat zich niet uh, dwingen, dwingen hè, nee. in, in, in regels. En zo voel jij dat ook. Nou, en, ik geloof bijvoorbeeld als je tegen iemand zegt die begint met mediteren. Uh, neem een vast tijdstip. Of uh, pst, vertel jezelf van tevoren hoe lang je mediteert. Kijk, dat soort richtlijnen.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 En uh, het leek wel of ik in een grote bubbel capsule zat. En uh, weet je, alsof ik gewoon niet meer bij de rest van de wereld kon komen. En toen dacht ik van ja, dit is, dit is waarschijnlijk het was het ook niet... ook niet geaard eigenlijk. Nee, totaal nee. niet, totaal niet, totaal niet. Dus ik dacht van nou nee, ja, ik moet weer toch weer een beetje terugzakken. Want uh, dat is ook niet goed. Nee. Dus ik probeer het wel hoor. Je moet een beetje denken aan Chris Talber, Of nee, denk aan Tijntauber. Hij uh, denk weer aan de vrouw natuurlijk. ja. <lacht> Nou ja, is ook wel een hele mooie vrouw. vrouw. Het is een hele mooie vrouw, ja, nee, oké. Okay. Uh, die zat bij welke band ook weer? Zo'n heel bekende band. Lois Lane, Lois Lane, Lois Lane ja. ja. Schreef hij voor. Hij schreef voor en... Uh, en was met een van de dames getrouwd. En was met een, die, die, die, die mooie dame. En Monique. Die, en op een gegeven moment uh, is hij dat ook gaan doen, hè. Want jij ja. dus ook bent gaan doen. Dus geen seks meer, geen vlees meer, nee. geen alcohol meer. Uh, Volg naar bed, uh, s morgens vroeg uh, op mediteren. Zijn dus leven leek wel langer daardoor, hoor. Ja, ze leeft een leven langer, maar op een gegeven moment uh, heeft zij hem er wel uitgegooid na een jaar. Want uh, zij had zoiets van ja, ik, ik wil een man en geen monnik.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 Zeker weten. Nou, mooi. Ja. Nee, dankjewel. En dankjewel. ik wens jullie samen een hele mooie lange tijd. Hallo. Nou, Mebel. dan ben in ieder geval heel erg eerlijk. Ja. Dus, uh, als dat het belangrijkste is. zit er een mooie eigenschap. Ja. Maar, uh, ja. Het is, een mooie het is, basis. Het is de belangrijkste eigenschap een beetje, denk ik wel. Op. Ja, dat raakt wel aan zuiverheid, vind ik. Ja. Ja. Ja. Ik ken jou trouwens een heel stuk langer. Vanaf 17 april 2010.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 Om op mijn boeken te passen. Ja, ik denk dat uh, moet ik maar even gaan doen. Als ja, we helemaal gaan begraven, dan gaan we hem tussen boeken begraven. Want dan, iets, dan blijft dus hele, het hele je naam blijft hij gelukkig. Net zoals Faro's vroeger tussen goud. Oké, okay. okay, nog wel iets hoor. Hey, we gaan even naar je nieuwste boek, ja. Ambassadeur van de Liefde. Ja. En, uh... Ik wil jou er graag eentje geven, alsjeblieft. Oh, ik heb er wat voor je ingeschreven. Oh, fijn, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, dat is een prachtig boek, ambassadeur van de liefde. Ik moet maar even kijken of je het ook kan lezen wat ik geschreven heb. Over schrijven, leven en God. Ja, voor Richard met licht en liefde. Grote kussen. Ja. Kijk, ik krijg je ook. dit is heel veel geld waard, jongens. Nou, ja, dit is nou en... jammer. <laughs> en heel veel meer.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 Wat ik dan altijd haaks erop vind staan. Maar goed, dat is een andere nee, zeg maar. discussie. Is dat er altijd natuurlijk nog... Ik noem dat dan belemmende overtuigingen zijn. Absoluut. Hè? De, de, de trauma's. NLP, dat komen ik, die, ja. die staan daar altijd nog tussenin. Hè? Ja, maar je kan die patronen gaan leren zien. En, en je ziet ze altijd als je meditatie. Wat je bijvoorbeeld tijdens mediteren doet... Doe je ook in je gewone leven. Bijvoorbeeld controle. Of uh, dwangmatig iets. Of weet je... Alles komt terug...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 Ja, een kung fu-leraar? Wat, wat komt ze tegen? Dat was het ook weer een recente meditatie. Maken. Ja, um, ja nou, het is een tijd geleden dat ik het gelezen heb. Nee, maar dus grotendeel, uh, het is grotendeels autobiografisch. Maar in een roman uh, maak je altijd. Een, het is. An, ja, of anders, of, of uh, je diept het uit. En uh, ik heb ervoor gekozen om een, een monnik tegen te komen. waar ik dus uh, lange gesprekken mee voelde. Oké, okay, en dan ging je wandelingen mee maken. En dan ging ik wandelingen zo, mee ja, maken. En dan ook zo van: oké, okay, wat heeft het boeddhisme je gebracht?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 En dan, dan laten ze geld los, maar het uiteindelijke resultaat is dat ze dus gewoon aan het einde van het verhaal gewoon heel weinig geld hebben. Echt ja. erg armoede en, en velen moeten uiteindelijk dan toch weer een baan zoeken. Ja. En dan is het punt van, ja het klopt wel dat je geld moet loslaten, maar dan zit ook weer als je die belemmerende overtuigingen niet echt kan loslaten. Ik het met je eens. Hè, uh, schaarste bijvoorbeeld, de wet ja. van schaarste in plaats van de wet van overvloed. Ja. Dan kun je dus nooit echt in, dat, in die overvloed duiken.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 In, in dunne tijden ook mijn emotionele kruik geweest. Dus ik heb altijd... Uh, en je model? Ja, ook. Schildersmodel. Ook, ik schilderde er ook. Ja. Schilder je alleen honden? Alleen honden. Dat en dan is... ook, ze uh, hoeven niet te lijken. Dat is het belangrijkste. Nee, Dat ik vind weet... ik leuk. Nog een beetje abstract. Weer... Nou, weer geen regels. Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb de hond van A3 gezien. Van de oh, uitgeverij. Ja. Dat is zo leuk om te doen. Angel. Ja. En het schilderij vond ik toch wel heel erg erop blijven. Moet ik nou, zeggen. ik geloof wel dat je iemand zijn ziel, en ook van een hond, in de ziel kan raken. Zonder dat je een soort Rembrandt ervan maakt. En het, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En ik ben gewoon helemaal gek van honden. Nou okay. hey jongens, we zijn er alweer doorheen. Uh, Mabel, ik wil je heel erg bedanken voor uh, deze ontzettend leuke uitzending. We gaan, je gaat straks nog even het voorlezen ja. uit, je, uit je boek. Zou je het laatste nummer, Texas, met Say What You Want... Uh,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 Kijk What you get spat, by the apparatus Coming through with stat, the status Connected, lethal weapon Lethal ejection Vision unseen, like Jing When I hack men, they're unforgiving Locked and driven in a Wu-Tang dirty dungeon You should come into my 12-bar dirty dungeon Oké, okay, en welkom terug bij, bij Inspiratie Radio Nou, Mabel, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn Ik vond het ontzettend leuk Ja, echt een leuke, leuke uitzending Ja, Harm ook hey, je was in top Dank hè Dankjewel ja, ja. Ik vond het ook en, fijn om jou weer even te zien en ontmoeten hebben En leuk, Patrick, dat je er ook bij was Ik Ga straks weer lekker een ijsje eten <laughs> <laughs> Rob, ook heel erg bedankt voor je, voor je techniek